Goedemiddag allemaal. Het is weer vrijdag, drie uur en dat betekent het I Ask Bartiméus Vragenuur. Nou, welkom allemaal. Ik zie dat we met z'n twaalf uur zijn, met Nens en ik erbij. Um, wat gaan we doen vandaag? We beginnen met de vragen die binnengekomen zijn bij I Ask. Dan ga ik drie appjes doen. Uh, de NOS-app. Vervolgens doe ik Popular Hitsongs. En dan krijgen we Zoek Mijn Vrienden. En dan zijn we alweer bij de vragen die in de chat naar boven zijn gekomen en eventueel ook de antwoorden van de vragen van vorige week. En Nennis heeft inmiddels de oplossing gevonden voor het um, gedeelde Apple ID probleem met iMessages, dus daar gaat ze ons waarschijnlijk wel iets over vertellen. En we eindigen weer met de valreep. Oké, okay, ik laat de microfoon even los om te horen of er iemand uh, iets dringends kwijt moet. Ik zou zeggen, ga je gang. Het is eigenlijk wel erg dat we een app nodig hebben om onze vrienden te zoeken. Ja, maar ja, tegenwoordig weet je niet meer waar ze uithangen. Vroeger wist je waar ze waren, in de kroeg. Wat is daar veranderd? Weet ik niet. Nee, geen idee. Maar goed, het is um, um, denk ik wel een leuk appje. Um, Maestro Derk, die uh, gelukkig weer thuis is, uh, die stuurde mij een mail met uh, zoiets van, is die niet leuk om, om te doen? Dus ik heb hem gistermiddag meteen gedownload en uh, Derk gezocht en ik weet nu waar hij uithangt. Um, ik pretendeer nog niet, omdat het vrij kort dag is dat ik al alles weet van die app. Maar uh, mochten jullie hem ook hebben, dan word ik vast wel goed aangevuld. Maar goed, daar beginnen we niet mee. Ik laat de microfoon nog één keer los en dan doen we de... Uh de NOS-app die al sinds een tijdje geüpdate is, maar wat mij betreft nu goed werkt. was trouwens ook een, uh, een, een adviesje van Dirk van uh, waarom doen we de NOS-app niet nog eens een keer nu die goed werkt. Dus ik laat hem nog even los en dan begin ik met de NOS-app. Wil je Dirk van ons allen de groet doen en een wetenschap wensen? Dat zal ik zeker doen, maar ik denk vast dat hij deze podcast ook wel afdraait. Maar dat ga ik zeker doen. Oké, okay, zet ik de microfoon vast en dan begin ik met de NOS. Omroep man. Ik ga naar mijn om... omroepmap. geopend. En dat berekent mij meteen op een, uh, een opmerking over TuneIn. Ik heb het ook al gemaild. Er is gisteren een update van TuneIn Radio geweest. En we kunnen nu weer de stream kiezen. Daar ben ik erg blij mee. TuneIn Radio, gemist. de RTLX Radio 1, NOS. Daar is de NOS. NOS, NOS menu. Aan het okay, bovenaan het scherm. Oké, bovenaan het scherm. NOS-menu. Ik ga eerst naar beneden vegen. Nieuws. 19 graden. 24 kilometer. Nou, die 19 graden die slaat natuurlijk op de temperatuur buiten. En die 24, 24 kilometer. kilometer op uh, de files die er op dit moment staan. Live. Daar komen we straks op. En Holland ontvangt Koningspaar. Groninger blijkt toch verdronken. De VS zwijgt nog over wapenserieën. Dit zijn dus korte eigenlijk kopjes kan je is het wel, mm, kopjes zou je kunnen zeggen van de nieuwsitems. Ik zal even mijn spraak wat langzamer zetten. Worden, Spreeksnelheid 5, 4, 5, 30 35%. Groninger blijft toch verdronken. De VS zwijgt nog over wapenserieën. Koningspaar in Friese sporten. ...om bekijkt Chemie Oosterhout. Nou, zo gaat het een heel eind door. We gaan even die Groninger pakken. Groningen weer, Groot en Holland. Groninger blijkt toch verdronken. Als ik hier nu op dubbel tik, dan komt eigenlijk onder deze regel het verhaal te staan. Groninger blijkt toch verdronken. Blijkt toch verdronken. Vandaag, 14.37, het Openbaar Ministerie heeft geen aanwijzingen dat de overleden jongen... ...die op 1 januari in Groningen werd gevonden, is aangereden of omgebracht... Het om concludeert dat de jongen door verdrinking en onderkoeling is overleden, zoals de politie meteen al zei. Ik. Oh, ik stop hem even. Je hoorde misschien dat ik verder helemaal niets hoefde te doen. Ik tikte hem dubbel en vervolgens werd het hele artikel voorgelezen. VS um, zwijgt nog over wapensyrie. Nieuwsknop. Als ik nu weer dubbel tik op de nieuwsknop. Onbekijkt Jimmy Brand Oosterhout, Koningspaar. Weer zwijgt Groninger. En Dan Holland is hij omtans. weer dicht en zit ik weer ergens midden in mijn uh, nieuws. Item list 4.19 nieuws. NOS menu. Ik pak het NOS menu. Instellingen knop. Dan krijgen we instellingen. Contact met de NOS knop. Over de knop. En dat is het. Instellingen knop. Verkeer. Weer. Uitzendingen. Video's. Voetbal. Sport. Nieuws. Dat is dus het menu. Ik zal eens naar de weer gaan. Sport, voetbal, video's, uitzendingen, weer. Want daar houdt Nederland zich toch altijd mee bezig. En Holland ontvangt Koningspaar. NOS menu, nieuws, knop, NOS menu, het weer. Video, laatste weerbericht, knop, 19 graden. Windkracht 3ZW, 20% kans op neerslag. Laatste weerbericht. Za, zo, Ma. Zo, nou, we Zo. Dus laatste weerbericht. Wat er laatste gebeurt, weerbericht. als ik daar tik, dan gebeurt er volgens mij niks. Zo. Zo. Het is een soort... Wie? W.O. 18 graden. Een soort tabelletje. 20 graden. 24 graden. Ik heb uh, 24 niet verticale navigatie op dit moment in de rotor staan, dus ik kan even niet controleren of die hier werkt, want het is een tabelletje met de dagen en daaronder. 23 graden, De graden, 11 graden, 11 graden, 12 graden, 15 graden, 4 z 4O, 4 z 4W. Dat is de wind, 4 zuidwest. 4West en noem maar op. Nieuws, knop. Ik ga weer terug, dan kom ik weer bovenin. Onbekijkt chemiebrand Oosterhaard, NOS menu, knop, nieuws. 19 graden. 24 kilometer. Ligt. En dan krijgen we nog live. Journaal 24. En met live... Journaal 24. ...krijg je een aantal wat ze themakanalen noemen te zien. Dus... Politiek. Journaal 24. Die zal ik even starten. En Holland ontvangt... Uh, er nu echt sprake is van overleg tussen... Bij... Ligt de uitkomst van deze nacht ook dat nog liggend worden Dit is een um, Zeg maar ja. een, een, ja. een, een ja. tv stream ja. die via het ja. internet ja. wordt uitgezonden. De NOS kent een aantal van die thema-kanalen. Ik ga dit er even stoppen. onderaan ja. ja, ja. ja. video. De mensen die, aan tafel gezeten, die Dan even dubbel tikken video. Deze ik maar. Ik hoop, oh, volume, volume. Oh, 88 gereed. Knop. Dat is nieuw sinds uh, EOS6. Dat als een video wordt gestart, hij automatisch naar fullscreen gaat. Je moet dan even met één vinger dubbel tikken op het scherm om de regelaars weer te zien. Er zijn dus een aantal themakanalen door Van de NOS. Er zijn meerdere omroepen die dat doen. En de themakanalen die je hier kunt ontvangen, is dus Nieuws 24 of Journaal 24. Nieuws 19 graden. NOS-menu. Nieuws En Holland weer... Ik moet dus weer eventjes. Journaal 24, Politiek 24. En politiek 24. Radio 1. En Radio 1. Ja, het is gewoon de stream van Radio 1. Uh, ik vind het jammer dat hier ook niet andere kanalen, themakanalen te vinden zijn, zoals uh, Wetenschap 24, Geschiedenis 24, maar die zijn dan denk ik niet van de NOS, maar van andere omroepen of van de NPS of NTR, noem maar allemaal maar op. We beginnen zo langzamerhand een beetje kwijtraken wat er allemaal is. Nou, in vogelvlucht is dit uh, de app van de NOS. Uh, en wat ik hier dus zie is dat die eigenlijk gewoon nu goed toegankelijk is. We hebben daar ook wel wat aan gedaan met z'n allen. Want er is toch wel druk over gemaild. En ik kan me nog herinneren dat Alwin uh, erg boos was op het feit dat iemand had gemeld... dat, dat die toegankelijkheid niet de hoogste prioriteit had... Terwijl het toch om een uh, publieke omroep gaat. En dat is dus nu opgelost. En ik moet je eerlijk zeggen, ik kijk nog wel eens in deze app. Ik kijk nooit meer in nu.nl. Eigenlijk altijd hier. En um, als je dus de pushberichten aan hebt staan, dan krijg je ook uh, regelmatig een berichtje als er echt uh, breaking news is. Maar nee, die... dat doen ze netjes. Uh, dat gebeurt niet te vaak. Oké, dat was het verhaal over de NOS-app. Als er nog vragen en of opmerkingen zijn, hoor ik die graag. aanvulling is dat ze ook vaak een sportkanaal erop zetten, sportjournaal bijvoorbeeld, maar laatstelijk ook Roland Garot. Ja, ik vind het erg netjes. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het zeker sinds de laatste update een leuke app. Oké, nou mensen, als er verder geen op- en of aanmerkingen of aanvullingen zijn, dan gaan we weer verder met een andere app. Oké, okay, en dat is een app die um, ik heb gevonden via Daniel. Daniel die, um, die stuurde een mailtje naar het voice Over Forum waarin hij deze app besprak. Ook gaf hij aan hoe je hem moest bedienen omdat hij niet helemaal toegankelijk is. Maar hij is leuk genoeg, denk ik, om er toch eens wat aandacht aan te besteden en die ontoegankelijkheid daar... Ja, daar kun je wel redelijk omheen. Het gaat hier om de app Popular Hitsongs. Als je in de App Store tikt Popular, dus P-O-P-U-L-A-R-H-I-T, dan vind je hem eigenlijk al als eerste Popular Hitsongs. kiezer. 9200 zoekvrienden. Mail. Op Hitsongs. op Hitsons, knop. Oké, okay, de grap is van deze uh, app dat je vanaf 1960 tot 2011 van ieder jaar de 100 meest verkochte platen kunt zien. Een lijstje daarvan. En er hangt ook een YouTube-filmpje achter, of misschien wel meer. We zullen het zien zo. Ik heb proberen te achterhalen welke top 100 dat is, want de Nederlandse top 100 van 19. 69 bijvoorbeeld ziet er natuurlijk heel anders uit dan de Amerikaanse top 100 van 69. Ik ben er niet achtergekomen uh, wat voor top 100 dit is. Um, knop. doen. We beginnen met een options. Die laat ik even voor wat die is. Knop. Daarna knop. Die laat ik ook even voor wat die is. Een of twee. Kies een onderdeel. Aanpasbaar. En hier krijgen we nu een aantal uh, schuiven. De eerste... Oh, optie knop knop. 1 of 2. Kies er onderin. Je heeft twee mogelijkheden. Daarmee kies je de eeuw. dus de 19e of de of eigenlijk moet ik zeggen 1900 of 2000. De volgende 1 of 4. Kies er heeft nu vier mogelijkheden. En dat komt omdat de eerste 1 of 2. Optie 1 staat dus op 19. Oh sorry, ik scheef even, maar dat komt omdat ik Iemand de room binnenkomt en dat meldt mijn computer. Twee of twee. Als ik hem op 2 zet en ik ga naar de volgende schuif. Als mijn iPhone dat wil doen tenminste. Die is nu heel stil. 1 of 10. 1 of 2. Kies onderdeel. Aanpasbaar. Dan, dan zie je dat ik maar twee mogelijkheden heb. In de tweede schijf dat komt. In het jaar 2000, hebben we alleen maar 2000, zullen we maar zeggen. En 2010. En dat is dan 10 en 11. Twee maar of twee. ik ga dus naar 1969. Dus ik zet een of twee. de eerste schuif op 1. 19. De tweede schuif. Kiezen onderdeel. onderdeel. Aanpasbaar. 1, 2 of 4. Die zet ik op een of vier. 1. Dan hebben we 1960. Dat kun je trouwens verderop horen. 1 of 10. Kies, een kies onderdeel. En de derde Aanpasbaar. schuif. Die heeft 10 mogelijkheden. En die staat dus nu op 1. Dan krijgen we dus de popular hit songs van 1960. Maar ik wil de 69. Dus ik ga naar. 2 of 10, 3 of 10, 4 of 10, 5 of 10, 6 of 10, 7 of 8 of 10, 9 of 10. Dus nu staat het eerste schuil. 1, 1 of 2 staat onderdeel, aanpasbaar. Op de eerste mogelijkheid, dat is dus 1900. De tweede schuil. 1 of 4. Staat ook op de eerste aanpasbaar. mogelijkheid, dat is 60. Dan zitten we al op 1960. En de derde schuil. 9 of 10. Kies onderdeel, aanpasbaar. Die staat op. 10 of 10. 10 nu. En dan zouden we dus nu moeten horen dat die... Popular hit songs in 1969. Op 1969 staat. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is van die schuiven. Start. Knop. En daaronder hebben we een startknop. En die tik ik dubbel. En je hoort Popular een... Popular in 1969. 101 songs. Komt Je een aardig geluidje. Oké. Okay. 101 songs. Ik ga nu vegen. Ik ga hem denk ik even op... Woorden. Tekens. Daal. US English. Maar even op Engels zetten, ik ga dus nu vegen. Archies. Sugar, sugar. One. Fifth dimension. Aquarius slash let the sunshine in. Two. Temptations. I can't get next to you. Three. Rolling stones. Honky tonk women. Four. Sly and the family stone. Everyday people. Five. Tommy Roe. Dizzy. Six. Sly and the family stone. Hot fun in the summertime. Seven. Ja. Tom Jones. I'll never fall in love again. Nou, die wil ik zeker niet horen. Foundations. Build me up buttercup. 9. Nou, laten we die eens nemen. Ik tek hem dubbel. Attentië. Build Me Up buttercup. Foundations. Open YouTube. Tweet this Ooh. song. Knop. Open YouTube. Tweet this song. See tweets for this song. Cancel. Knop. Dat zijn ze dus. Open YouTube. Tweet this song. En see the tweets for this song. Tweet this. Open YouTube. Open Knop. YouTube. Laden. Laden. Zero. 31. After take Take tv spot. New and de bioscood. Dora panel. 145.563k. Wat ik nu hoor is een uh, reclame. Build me up buttercup found. Sorteren up. Relevante. Uploaded them. Koppeling. Ik ga hem weer even op Nederland zetten Aantal keren bekijken. Koppeling, beoordeling, koppeling, type. Video. Kanaal. Koppeling. Afspeellijst. Koppeling. geupload altijd. Vandaag. Koppeling. Deze week. Koppeling. Deze maand. kenmerken. Aankruisvak. Niet aangekruisvak. Aankruisvak. 031. Nu ga ik een. Rita TV spot nu in de bioscoop. Nu ga ik dus Verdwalen. De nieuwe betekende. De foundations. Textveld. Sorteren op. Relevantie Uploaddatum. Koppeling. Aantal keren bekijken. Beoordeling. Type. Video. Kanaal. Afspelen. Geupload. Altijd dus dus vandaag de, proberen. Deze, deze maakkenmerken. Aankruid, 259, 2, 6, 2, 59. De foundations build met up the cup. 0, 31. Oh, after EGARTA ICO TV spot nu in de bios. 2, 56. De foundations build met up the cup. Door Gent 4 wil 6.48.196 keer bekeken. Koppeling. 2, die gaan we dus nu maar nemen. 2, 56. De foundations Kijk build met up the cup. Wil starten door Gent 4 ook. De inhoudzeigenaar heeft deze video niet beschikbaar gesteld op mobiele apparaten. Voeg deze video toe aan een afspeellijst om deze later te bekijken op een pc. Oké. Okay. Koppeling. 2 of 3 t Mobile NL netwerk. 3 of 3 bars. waarvan Grens 4 wil. Koppeling. Nou, wat je dus hoorde is dat deze video niet op een mobiel apparaat afgespeeld wordt. Door de foundation's build de buttercup. De heeft deze video niet beschikbaar gesteld op mobiele apparaten. Okay, de foundation, Grens 4, 6 miljoen 50 voorgestelde video's. ...reacties. 15, op 6, 32, 5, 52, Ellen Pompeo interview 2013. Nou, wat je dus Die nu hoort, je hoort is dat ik hem door dus Johnny, vaker, zelf 766. hier niet kan draaien. Um, wil ik hier weg, dan ga ik met één knop. vingertik... ...met vier vingers, met één tik, met vier vingers helemaal naar beneden. Daar staat een knop. En als ik die dubbel tik, komt het weer terug in de lijst. Rolling Stones, Tenta, Vif Aquarius, Letters en Sci, Archies, Sugar Sugar. Nou, dan één. pakken we de Archies maar. Sugar kijk Sugar, sugar dan wel lukt. open YouTube. Knop. Nog een keer met YouTube. Afbeelding: 3, 2, de Archies Sugar, Aankruisvak. 3, 2, de Archies Sugar, Sugar, Original 1969. 3, 2, The Archie Sugar, Sugar, Original 1969 music video, door Windsor Bear, 4.573.605 do knop. And yeah. now, the Riverdale Carnival presents the Archie. Take care of the kissing booth while we're singing. No. Okay, everybody, here we go with our new. Video, mm -hmm. previous track, Sugar. Sugar. pauze, next track, volume, Ach, previous track. En daar is die. Video. Dun, knop, En dun. Ja, die YouTube filmpjes... Je kunt je afvragen, dat is waarschijnlijk vaak niet echt het origineel, zoals je dat thuis in de kast hebt staan. Maar het is toch een, ach, het is een aardigheidje en het is, uh, ik vind het op zich een leuke app. 3, um, 2, knop. Onderaan de lijst, helemaal onderaan, zit een terugknop. Dan ben ik weer in het... Dan hitsongs in 1969. 100 ik weer boven. Koptekst, archies, sugar, sugar, 1. Als ik hier ga kijken, nu zit ik weer in de lijst. Knop. Black. Paul Revere en de Reders, let me. 101. Op 101. Back. knop. Even een terugknop. Knop. En we hebben hier nog een knop. Helemaal onderaan een loze knop. En daarmee kom je in een soort nieuwsarchief. Ik heb niet gekeken hoe toegankelijk het is. Ik vond wel wat ontoegankelijke kopknoppen. Want het is natuurlijk een website waar je op terechtkomt. Ik zal het voor de grap eens even doen. Knop. Hij is heel traag nu. Tik. Koppeling. Koppeling. Koppeling. Je hoort het al, hij zegt van ja. Januari maar koppeling. 14. Koppeling. punt, explosion kill 27 on. Bus. Koppeling. Enterprise. Koppeling. Januari. Kopniveau Koppel 3. Zwart vierkant. Begin. Nou, dit is dus voor ons redelijk onthouden. Januari 2 helaas. Koppeling. Zwart vierkant. Australië al media daarom. Rupert Murdoch, koppeling. Pegasus, the largest selling British Sunday U.S. Rupert Murdoch, Australian media baron. Rupert Murdoch, koppeling. Per case is the largest selling British Sunday newspaper. Duh. Nou, je hoort dus inderdaad wat nieuws. Nederlands Sijtjes nu in dit inderdaad over Rupert Murdoch. Onderin hebben we weer de knop om hieruit terug te gaan. Popular hit songs in 1969. Knop. Backknop. En de ene na laatste knop option. is de backknop. Dan ben ik weer terug in het hoofdscherm waar ik het jaar kan kiezen. Knop. Daar staan nog een option. paar dingen. Um, een option knop. See everyone songs of je yeah. Knop. Dan zie je een aantal mogelijkheden. See everyone song. Open hit songs of Japan. Knop. En Open Hit Songs of Japan. Dus ik vermoed dat dit ook een Japanse app is. Knop, knop. Cancel. En twee loze knoppen en cancel. Ja, voor wie het leuk vindt, die kan ook nog eens in die knoppen kijken. Dat heb ik niet gedaan. Uh, ik heb alleen maar wat in die lijstjes uh, zitten rondneuzen. Oké, okay, dit is de app Popular Hit Songs. Oké, okay, zijn er nog mensen die hier vragen over hebben... of die hier ook al hebben mee zitten spelen... en nog uh, leuke dingen hebben ontdekt die ik niet heb gezien? Jongens, dit begint zo langzamerhand op een one-man-show te lijken. Uh, Oké, okay, nou dan gaan we in een razend tempo door naar de derde app. En daar krijg ik vast wel mensen aan de praat. De app Zoek Mijn Vrienden. Wat de app doet, is kijken waar iemand uithangt. Waarvan je uh, toestemming hebt om dat te weten. En dat gaat via je Apple ID. Op het moment uh, dat je de app downloadt en installeert, vraagt die ook... Om je Apple ID. Hij vraagt verder of hij in je contacten mag kijken. En uh, natuurlijk of hij locatie, je locatie mag gebruiken. Opkiezer. Pagina 1 van 7 op Hitsons. NOS 9000. Zoek vrienden. Zoek vrienden. Zoek vrienden. Symbool voor zoek mijn vrienden met twee poppetjes die elkaar vasthouden. Afbeelding. Nou, dat is op zich al netjes dat ze die afbeelding goed hebben voorzien van een tekst. Ingelogd als wheisels.bloemsels.nl Wachtwoord. vereist. Beveiligd. Tekstveld. Ah, ik moet een wachtwoord intikken iedere keer. Snel navigatie uit. Wachtwoord. Beveiligd. Tekstveld. Bewerkbaar. Tekenmodus. vereist. Wis Gaan door. Knop. Inloggen. attentie Inloggen niet mogelijk. De Apple ID of het wachtwoord was onjuist. Heb ik een tikfout zitten maken. De hè? Apple ID, ie voor God. Knop. Oké, okay. knop. Dan gaan we het nog een keer proberen. Niet. T-hessels dat bloemsel. Om dit. Niet. Log uit. Knop. Niet. Om dit scherm over te slaan. Schakelt. Ga door. Grijp. Wachtwoord. Vereist, beveiligd. Tekstveld. Wachtwoord. Beveiligd. Tekstveld. Bewerkbaar. Tekenmodus. Vereist. Wistekst, ga door. Om dit, ga door. Knop. Daar zijn we. Geselecteerd. Vrienden, top. 1 van 4. Vier. vier tabbladen. De meest linkse is vrienden. Tijdelijk, top. 2 van 4, ik, top. 1 van 4, ik. Verzoeken, top. En 4 van 4. Ik, dat ik, begin Imagineer met het tabblad, ik, want dat zijn meestal ook de instellingen. Geselecteerd. Ik, derkadvisie.nl. Ik, koptekst. Account, knop. Mijn locatie, koptekst. Nee. Kogge 402 tot 507 van Lelystad, Nederland. Oké, okay, dat klopt. Alleen, hij heeft ook wat hier gezegd. 402 tot 507 van Lelystad, Nederland. Ehm. Um, dat zal ook wel met. Google Maps te maken hebben. Ik weet niet precies waar Apple die locatie vandaan haalt. Maar je zag het ook al in Ariadne. Kogge 509 tot 543 Lelystad, Hij past Nederland. zich nog aan. Uh, dat je tegenwoordig niet een exacte locatie krijgt. Maar een, een blok. Uh, hij zegt het hier ook. Tussen de, tussen de Kogge 509 en 543. Als ik me goed herinner. Nou, dat is uh, redelijk exact. Kies label. Knop. Kies label. Ik heb... Het vermoeden dat dit een beetje hetzelfde is als wat je bijvoorbeeld met Skype kan doen, meer je status kiezen. Bericht knop. Bericht. Je kan iemand een bericht sturen. Toon niet aan volgers. Uit. Toon niet aan volgers. Dit is ook weer zo'n leuke ontkenning. Toon niet aan volgers staat uit. Dus ik toon mijzelf aan volgers. Dus iemand die mij volgt, die weet waar ik ben. Volgers. Koptekst. Volgers. Dirk Ab, ik volg Dirk, want ja, dat was de eerste. Die had het voorstel gistermiddag, dus ik had zoiets van, ik ga het meteen proberen. En ja hoor. Vrienden, Top. Eén van vier. Dan zitten we zitten weer bij de vriendentap. Eigenlijk. Top. Twee, geselecteerd. Ik, top. Verzoeken, Top. Dat vier is dus hier in volgevlucht de ik-tap. Dan pakken we de volgende. Geselecteerd. Verzoeken. Ge top. Verzoeken. verzoeken. Koptekst. U hebt geen verzoeken voor het volgen van uw locatie. Goed, er heeft niemand iets mij verzocht. Nieuwe vriend. Knop. Vrienden. Een van vier, nieuwe vriend. Knop. Een nieuwe vriend. Knop. Dus nieuwe vriend op tikken. Nieuwe vriend. Annuleer. Knop. Nieuwe vriend. Koptekst. Stuur. Grijs. Aan. E-mail of naam van contact. Tekstveld. Wat er nu, nu gebeurt is dat ik aan iemand een, uh, hier een e-mailadres invoer van iemand of een naam. En dan kijkt hij in mijn contacten naar bijbehorende e-mailadres. En vervolgens krijgt hij een verzoek of ik hem of haar mag volgen. Ja, dat is ongetwijfeld al bekend van, van apps als, uh, uh, wat hadden we, Heytel. Um, en, en nog een aantal van die apps waarbij je eerst een, een verzoek moet uitsturen. Skype doet dat trouwens ook. Of je die mensen uh, mag kunnen bereiken. Aan. Oké. Okay. Annuleer. Dat doen we in dit geval niet, want ik weet niet of verzoeken. er hier iemand in Context. de chat is die ik zou mogen volgen. U hebt geen verzoeken voor het volgen van uw locatie. Eigenlijk, Top. 2 van vier vrienden. Top. Dan pakken Een van we het tabblad Vrienden. Top. En daar van 4 zijn dus je vrienden te zien die jij volgt. Wijzig knop. Een wijzig knop vrienden. Koptekst. De koptekst nodig uit. Knop nodig uit. Ja, ik weet niet wat het verschil is tussen nodig uit en in het uh, vierde tabblad. Geen kenmerken, zeg maar. Den Dolder, Utrecht nu. Nou. Dirk@fisie.nl is in Den Dolder, Utrecht. 44 kilometer hier vandaan. Laatst bijgewerkt 15.30. Oké, okay, dus om half vier was Dirk thuis in Den Dolder. En wat zei hij nou voor kilometer van is in Den Dolder, Utrecht. 44 kilometer hier vandaan. 44 kilometer hier vandaan. Laatst bijgewerkt 15.30. Oké. Okay. Geselecteerd, vrienden. Dan ben ik weer beneden. Dirk Ik ga hier is op in Den Dolder, Utrecht. Eigenlijk. Ja, we het hoort ook dat Vrienden, er iets veranderd knop. is. Ik ga dus nu weer bovenin kijken. Vrienden. Knop. Derkabcvisie.nl. Koptekst. Bericht. Knop. Kan ik een bericht sturen? Ja. Geen kenmerken, zeg maar. Dit is volgens mij een kaartje als, als we dit horen. Sluit melding. Derkabcvisie.nl. Meer info. Knop. Den Dodder, Utrecht 1 en geleden. Geselecteerd. Derkabcvisie.nl is in Den Dodder, Utrecht... 44 kilometer hier vandaan. Laatst bijgewerkt. 15.30. Locatie volgen uit. Knop. Locatie volgen uit. Het is mij niet helemaal duidelijk of. Ik zal er eens even op tikken. Bericht. Want ik locatie heb hier gisteren even mee uit. zitten Knop. spelen en iets geks ontdekt. Ik tik hem nu aan. Dan zou het zo moeten zijn dat ik Dirk's locatie ga volgen. Geselecteerd. Dirkapfisie.nl is in Den Dolder, U 44 kilometer hier vandaan. Laat volgen aan. Knop. Nu is volgen aan. Nu ga ik hem weer tikken. Dan zou je zien dat hij hem weer uitzet nu. Want dat deed hij gisteren niet. Toen riep hij namelijk iets over mijn kompas. Op zoek naar derkappvisie.nl. Laatst gezien 44 kilometer hier vandaan om. 1531. Kompas ingeschakeld. Knop. Kompas is ingeschakeld. Ik weet niet precies wat hier de bedoeling van is. Misschien iemand anders straks wel. Want hij is voor mij nog te nieuw, deze app, te vers. Ik heb er weer op getikt. Dirk app, locatie volgen uit. En nu is locatie volgen weer uit. Dus op het moment dat je locatie volgen aanzet en je tikt nog een keer, dan krijg je iets met uh, de kompas. En dan weer dubbel tikken en dan is locatie volgen uit. Vrienden, knop. Dirk app, fysiek, bericht. Geen kenmerken, zeg maar. Sluit melding. Dirk app, fysiek, dirk fysiek. Ik sluit de melding. En als het goed is. Vrienden. Heb ik nu weer. knop. Geen kenmerken, zicht. Derk is in den dolder. Locatie volgenaart. Bericht, knop. Dan krijg ik niet meer dat eerste compacte scherm terug. Opening kaarten, knop. Refresh, glif, normal Knop, geselecteerd. Vrienden, Top. Een Refresh, glif, normaal. Dus op de een of andere manier blijft dit uitgebreide scherm. Maar het kan zijn dat deze knop, normaal, het moet doen. Vrienden. Derk knop. Geen kenmerken, zicht Ab, Ik op hetzelfde naar. scherm. Ab, locatie volgen uit. Bericht. Knop. Opening kaarten. Knop. Geselecteerd. Vrienden. Knop. En nu is dit een loze knop geworden. Dus er zitten wat beetje vreemde ontoegankelijke dingen in. Voor mij dan. Vrienden. Derk app. Fysiek. Bericht. Knop. Geen kennis. Derk app. Fysiek. Derk app. Fysiek. Fysiek. Je hoort dat hij ook dingen aan het, aan het doen, doen is aan de Locatie volgen Bericht. uit. Knop. Bericht. Opening kaarten. Refresh glif normaal. Geselecteerd. Vrienden. 1 van 4 tijdelijk. Oké, okay, dan Twee hebben we van nog vier. het tabblad tijdelijk. Return. Spatie. Volgende toetsenbord. Uw ah. message. wat vreemd. Ik ga in de app vindt mijn vrienden op bericht Hé, hey, Het gekke is dat ik nu ineens op het uh, tijdelijk heb getikt en dat ik ineens in een. Berichten de in uh, berichten terecht kom. Want ik had werk, bezig, natuurlijk knop. wat berichtjes gestuurd. En daar heb ik ook nog een verhaal over. Dat komt ook zo aan de beurt. Uh, daar gaat Nancy ook iets over zeggen. 06-22-36-68-88 Dus ik heb nee. op tijdelijk getikt en ik zit nu in het bericht. 31-26-28-97-86 5 plus 3 wijzig knop. Ruud van. Dus ik ga hier even uit weg, want nu omroep. kom ik gewoon geopend. in mijn berichten app. Tune in radio, omroep, geopend. Nu ga ik weer de app in, dus ik moet nu helemaal terug. naar berichten, Zoek vrienden. op Hitsoms zoekvrienden. Ik ga weer terug naar zoekvrienden, dan ben ik benieuwd of die weer om mijn wachtwoord vraagt. Zoek vrienden, Dirk Ja, dat vinden we weer. Tijdelijk. Top. 2 van 4 Ik ga nog een keer op Tijdelijk tap-tikken. Berichten. Dirk En dan kom ik dus weer in de berichten. Dus uh, wat ze daar precies mee bedoelen met die tijdelijk, heb ik geen idee van. Um, maar misschien iemand van jullie. Dit is de app uh, Zoek mijn vrienden. Ik gooi de microfoon los. Nou, ik heb een aanvulling. Sorry, sorry. Ik heb een aanvulling. Um, als je een toegangscode hebt ingesteld. Uh, of, ja, ik weet niet hoe het met een pincode is. Dat heb ik nooit gedaan. Maar een toegangscode wel. En als je dat doet dan, uh, en je gaat naar zoek vinden, hoef je niet elke keer je wachtwoord opnieuw in te vullen. Klopt, dat, dat uh, zegt dat scherm inderdaad ook. Maar ik heb helemaal geen uh, toegangscode uh, ingesteld. Dat zou misschien eigenlijk wel moeten. Voor het geval je je iPhone verliest. Uh, gebruik jij deze app zelf ook Astrid? Nou ik gebruik hem zelden want ik volg maar twee mensen en mij volgen ook maar twee mensen geloof ik. En als ik wil weten waar die zich bevinden dan gebruik ik hem maar ik, ik hou er niet zo van om precies te weten waar iedereen is. Maar soms is het wel handig dus, maar ik gebruik hem eigenlijk heel weinig. Nou, je kan dus inderdaad in dat tabblad ik uh, dat uitzetten. Want ik zag dat Derek dat gisteravond op een gegeven moment had gedaan. Ik ben het wel een beetje met je eens. Het is, uh, het is leuk. Het, het is een beetje Big Brother hè, natuurlijk. Maar goed, uh, je kan het uitzetten. Dus je kunt ook uh, uh, ervoor zorgen dat uh, iemand je, je niet kan volgen. Oké, okay, ik ga in ieder geval nog eens even uh, met Nens kijken of met iemand anders uh, uh, wat... Um er precies gebeurt met die knoppen. En hoe dat zit met die volgen aan, volgen uit... en die kompasopmerking, want dat, dat intrigeert me wel... wat daarmee aan de hand zou kunnen zijn. Oké, okay, jongens, dat waren mijn apps voor vanmiddag. Dus dan gaan we nu naar uh, wat er verder in de chat is gevraagd. En dat was de vorige keer het MyMessage verhaal. Dus ik ga Nens nu even lekker overvallen. Nens, jij mag vertellen hoe... ...dat iMessage-verhaal opgelost kan worden. En De grap is dat um, het dan ging om wanneer twee iPhones aan hetzelfde Apple-ID hangen. En de grap was dat dat gisteren bij mij ook gebeurde, want ik moest dus Dirk een verzoek sturen. Dat ging via iMessage, maar Lotte en ik hebben hetzelfde Apple-ID. En blijkbaar uh, zag Dirk het telefoonnummer van Lotte, dus die... Message terug van wie ben jij? <laughs> je had echt zoiets, wat gebeurt er nu? Hij gaf wel antwoord, maar hij vroeg zich dus echt af wie dat was. Uh, heb ik hem uh, verteld uh, natuurlijk terug een wie ik was. Maar ondertussen had ik ook gevonden, of Nens had gevonden, hoe je ervoor kon zorgen... ...dat je niet allebei hangend aan hetzelfde Apple ID berichten krijgt van anderen... Dus ik had dat inmiddels veranderd en het antwoord van Dirk kreeg ik dus ook niet meer, want ik had het blijkbaar de eerste keer via Lotte een nummer gestuurd, per ongeluk. En die kreeg wel het antwoord van Dirk en ik niet. Maar ik laat de microfoon nu even los, want dan kan met ons vertellen hoe je dit probleem kunt oplossen. Ruud had het, die is nu niet in de chat, en Karl-Pieter had het. Ik kan niet bij mij horen, ik ben Phil, ik ben, ja, voor het eerst in deze room dan. Veel. Um. Uh, je moet de controltoets uh, net zo lang inhouden als je praat. Dus Terwijl je praat, haal je hem ingedrukt en pas uh, als je uitgepraat bent laat je hem weer los. Want ik heb alleen maar je eerste zinnen gehoord. Welkom trouwens. Oké, okay. <laughs> ik zou me even voorstellen, ik ben uh, Phil, ik kom uit Vught, ik heb uh, nog niet zo lang geleden heb ik een iPhone gekocht, ik heb er een hele tijd over twijfel, maar ik heb het uh, gedaan, ik heb er eentje gekocht en uh, ja, dat valt me prima. Ik uh, zou echt op dat punt uh, niet meer anders willen. Ik had eerst heel erg uh, tegenop gezien tegen het uh, flatscreen, maar het is toch wel gelukt. Eén ding valt me alleen op, uh, ik gebruik zelf NVDA en ik hoor uh, tijdens uh, dat ik in de room zit hier, hoor ik alsmaar van die uh, piepjes. Um, NVDA geeft piepjes als er een balkje loopt, uh, zo'n voortgangsbalkje. Een, nou, ik heb Nens nog niet gehoord, maar Nens, jij komt er zo toch wel in, hoop ik. Jij kan misschien vertellen of er inderdaad uh, voortgangsbalkjes lopen die NVDA al zodanig zou kunnen zien en inderdaad dan die piepjes geeft. Die kun je trouwens wel uitzetten in de instellingen van, uh, van NVDA. Nens? Jij dacht dat ik hier NVDA op had. Zeg. <laughs> ik heb hem niet op uh, dit ding staan, maar ik denk dat het wel handig is om even te vertellen hoe je, die, uh, hoe je dat voortgangsbalkje, als dat een voortgangsbalkje is, uh, uit kan zetten voor hem. Ja, nee, maar ik, ik was benieuwd of jij inderdaad, uh, uh, als wij nu aan het zetten zijn, of je dan voortgangsbalkjes ziet die eventueel door NVDA als zodanig gezien zouden kunnen worden. Het enige wat uh, beweegt, zeg maar, dus dat, uh, wat een piepje zou kunnen doen, is als uh, iemand spreekt, dan loopt er een balkje in hoe hard iemand spreekt of hoe zacht iemand spreekt en dat gaat heen en weer. Dus dat zou het kunnen zijn. Ah, een soort uh, vuurmeter. Ja, dat zou het heel goed kunnen zijn. Ik, uh, veel, ik weet niet uit mijn hoofd uh, wat, uh, uh, welke optie je daarvoor moet hebben, maar als ik het me goed herinner moet je met insert N naar de opties gaan. In NVDA, ik gebruik het zelf heel weinig, maar er zitten ongetwijfeld hier mensen die het beter weten dan ik over NVDA. En daar moet je ergens die voortgangsgeluidjes uit kunnen zetten. Nens, nu mag jij even over de iMessage en de uh, meerdere iPhones aan één bekant. De piepjes zijn uit. Mooi. Oh, dan ben ik aan de beurt. Um, ja, nou ja, Tom heeft al gezegd waar het over gaat. Um, ik heb er een aantal dingetjes over gelezen... Uh, ik zit even na te denken. Um, Oké, okay. het allerbelangrijkste is om te weten dat de Apple ID, die hangt niet per se aan uh, je, I, en je FaceTime of je iMessage. Um, de Apple ID staat los van je iMessage. Je iMessage en je FaceTime. Dus je kunt in wezen twee verschillende Apple ID's gebruiken om uh, uh, die taken uit te voeren. Dat kan, maar dat, dat wilden jullie niet. Het is wel mogelijk dus. Dus je kan zeggen van nou, oké, okay, wij delen uh, de appjes met één Apple ID. En de facetime en de iMessage hangen wij aan een ander Apple ID. Dat kan. Dan heb ik gisteren inderdaad eventjes bij Tom gekeken, van uh, hoe kan ik dat nu oplossen. Uh, de makkelijkste manier om te kijken wat voor telefoonnummer of wat voor e-mailadres aan je FaceTime of aan je iMessage staat, vind je in de instellingen. Nou, ik heb hier een hele zachte iPhone, dus ik ga gewoon even uh, roepen wat, wat ik doe. Ik ga naar instellingen. En vervolgens ga ik naar. Nou, laat ik even zeggen dat ik naar de iMessage ga, dan moet ik hebben de be berichten. Is dat de berichten? Dan moet ik naar berichten. En daar staat bovenaan uh, iMessage. En die staat ingezakeld in dit, in dit uh, gedoe. Uh, gedoe, in, dit, uh, in deze telefoon. En. Daaronder staat gebruik uw Apple ID voor iMessage, dat staat er op deze uh, telefoon, omdat hier nog geen iMessage uh, e-mail of telefoonnummer aanhangt. Je kunt het daar controleren en dat is ook precies de plek waar je dat in of uit kan, stellen, uit kan zetten. Bij Tom hadden we het zo, er stonden twee telefoonnummers in en er stonden twee e-mailadressen in. En één ervan was van hem en één was er van, van zijn vrouw. En wat we hebben gedaan is dat je naar, die, naar dat e-mailadres gaat. En dan krijg je een knopje wat net iets achter dat e-mailadresje staat. Dat heet volgens mij iets van meer opties. Zoiets is het in ieder geval. Als je, daar op gaat, als je dat activeert, dan uh, staat, er op je, uh, dat kan, daar staat er dat je hem kan verwijderen. Het is handig dus om een e-mailadres... Uh, er aan te hangen in plaats van uh, het aan het telefoonnummer te hangen. Dus uh, in dit geval hebben we die van zijn vrouw verwijderd en die van zichzelf die stond er nog. Toen bleven er nog twee telefoonnummers over. En uh, inmiddels is dat wel uh, gaat dat dus goed. Dus als mensen een mailtje sturen een message sturen vanuit. De, naar een e-mailadres dan, is dat goed, dan gaat dat goed omdat er twee mailadressen gaan hangen maar ik was toch een beetje benieuwd want er stonden ook twee telefoonnummers in en die van hem was geactiveerd dus zijn telefoonnummer was geactiveerd maar zijn, van, van, van zijn vrouw niet die was een beetje grijzig en um, ik dacht van ja hoe kun je nou zo'n telefoonnummer verwijderen want die kan je dus niet in die opties verwijderen en dat heb ik even wat verder uitgezocht en ik denk dat het iets te ver gaat als ik dat hier ga uitleggen hoe je dat gaat doen. Ik zal er een stukje over schrijven en op Blink Magazine zetten. Waar het mee te maken heeft is dat je, uh, dat als je, mail, als je die telefoonnummer wil veranderen, dan is het eigenlijk wat we vorige keer ook al zeiden. Hè, van: um, Stop de SIM erin van de telefoonnummer dat je wil verwijderen. Dus ik weet niet of Tom, ik kon het niet proberen, want ik heb het allemaal niet, maar uh, Tom zou het kunnen proberen. Je stopt het simmetje erin. Waarschijnlijk heeft een keertje dat simmetje van, van je vrouw erin gezeten. Stop die er weer in en uh, stop iMessage. Dus uh, zet hem even uit. Dat schakelaartje bovenin onder berichten. En vervolgens haal je het simmetje er weer uit. En vervolgens stap je je eigen er weer in en dan moet hij uh, alleen uh, jouw telefoonnummer laten zien. Is dat niet zo, dan kun je ook nog bij de support.apple.com kun je ook nog eens in je Apple ID kijken. En om te zien welke apparaten aan jouw uh, Apple ID hangen en die eventueel verwederen. Maar dat is meer voor als je het echt niet meer gaat gebruiken. Dus dat is een beetje wat ik heb gelezen. Ik zou proberen dat iets uh, op papier te zetten en dat ook op Blink Magazine neer te zetten met dat linken naar wat pagina's. Dat was het. Dankjewel. Eigenlijk is het makkelijkste om toch allebei een eigen Apple ID te hebben. Alleen moet je dan weer voor het uh, back van uh, apps weer even omschakelen naar een andere Apple ID. Maar goed, we gaan er wel uitkomen en uh, we gaan er gewoon een beetje mee zitten spelen en kijken of we dat uh, met iMessage en met, ook met FaceTime helemaal goed krijgen. Oké, okay, mensen, heeft iemand hier nog een vraag of een opmerking over? Nee. Um, net als vorige week ben ik weer de vragen binnengekomen bij iAsk vergeten. Um, dat was een vraag van, uh, van Max Scholten. En uh, die vroeg zich af hoe het toch kwam dat je op de iPad altijd maar die compacte stem houdt. Nou, ik heb hem verteld dat wij daar al een hele tijd uh, over bezig zijn geweest in het forum. En dat het niemand lukt om uh, de HQ-stem, dus de high-quality stem van Xander, op een iPad te krijgen. Maar ik schreef wel dat voor de andere talen dat dus blijkbaar wel kan. En dat Nederland... Uh, dus achterblijft in dat gebied en die vroeg zich af of we de krachten niet zouden bundelen is Visio, Oogvereniging om Apple ertoe te verleiden om toch uh, ook de HQ-stem uh, op de iPad te verwezenlijken nou, ik weet niet of het gaat lukken om, uh, om iets dergelijks op te starten uh, ik denk wel dat het belangrijk is dat mensen af en toe eens even naar Apple mailen over dit uh, fenomeen want het zou toch wel prettig zijn als je ook op de iPad een goede stem had. Ik weet trouwens niet of het mogelijk is om op de iPad ook Ellen te krijgen. En of die, het is de Belgische variant. En of die dan wel een beetje goed klinkt. Dat zou Nens eventueel kunnen uitproberen, denk ik. Want je hebt volgens mij wel een iPad daar bij de hand. Maar dat was dus de vraag die nog bij uh, iAsk bij, um, was binnengekomen. Verder kreeg ik nog een vraag van Herman Slobben. En die ging over het in de war raken van de agenda. Ja, dat verschijnsel is er nog steeds af en toe. Als je de agenda op lijst hebt staan, raken de koppen en de afspraken in de war. En dat is met de laatste update uh, wel erg vervelend, want met, uh, in iOS 5 gebeurde dat ook al. Maar dan werd ook bij de afspraak nog even de datum genoemd en dan had je zoiets van oké, okay, die kop klopt niet, maar de datum weet ik toch. In EOS 6 wordt de datum bij de afspraak niet meer genoemd, terzij de afspraak natuurlijk opent. En dan is het wel vervelend um, als die uh, koppen niet kloppen. Ja, dat is gewoon een bug en een oplossing heb ik niet voor gevonden anders dan uh, hem uit de app kiezen te gooien en hem weer opnieuw te starten. Als er iemand anders is die een snellere oplossing weet om uh, de koppen en de afspraken weer in lijn te krijgen, dan hoor ik dat graag. Nee, niemand. Dus zijn we eigenlijk alweer bij het laatste onderdeel. Zijn er nog mensen die vragen hebben? Die tijdens uh, de chat hier zijn opgekomen? En dan zou ik zeggen: brand los. Uh. Ik, ik weet niet of ik nou uh, ben... Ik geloof het wel dat ik nu ben... Ik, ik wilde vragen... Dat verschijnsel van Herman doet zich dat... Ik heb dat bij de VO-kalender uh, VO nog nooit meegemaakt. Nee, dat verschijnsel doet zich voor in de gewone agenda... Dus de, de standaard agenda-app van, uh, van Apple. En dan moet je hem op uh, lijst uh, hebben staan. Dus dan staan de afspraken onder elkaar. En dat doet hij op zich heel netjes. Je krijgt uh, een, de datum te zien waarop er afspraken zijn... En daaronder staan dan die afspraken. En de dagen waarop uh, je geen afspraken hebt, die zie je ook niet. Dus je kunt vrij makkelijk door die lijst heen. Je moet je alleen wel realiseren dat die lijst, die begint eigenlijk van de eerste afspraak die je in je agenda hebt staan. Dus als je gewoon van bovenaf gaat vegen, dan um, kom je ook alle oude afspraken tegen. Dus als je de kalender in die... Uh, in die modus heb staan in lijst en je wil meteen een afspraak hebben die in de buurt ligt van de huidige datum, is het handigst om even midden in je scherm te wijzen. Ja, er zijn, uh, omdat we de Vow kalender en de VIP-agenda hebben, uh, niet zoveel mensen meer, denk ik, die de gewone agenda gebruiken. Ik gebruik hem eigenlijk ook nauwelijks nog. Dus uh, ja, en in die andere agenda, zeker in de, in de Vow kalender kom je hem niet tegen. Er is wel een ander probleem met, um, daar heb ik het volgens mij al een keer iets over gezegd de vorige week, want dat het probleem is nog niet opgelost, uh, is dat in de volkalender de braaien niet goed meeloopt. En dat, uh, dat is lastig voor klanten, die of mensen die aangewezen zijn op alleen maar braaien. Uh, volgens mij kan ik nu iets zeggen. Uh, dus Ineke hier, um, nog even terug naar de... Uh, Ab van de NOS. Er zat nog een uh, knop uitzendingen. En mijn vraag is: weet jij zo uh, of daar radio uitzendingen onder zitten of gemiste journaals? Even kijken, heb ik hem nu? Ja, uh, ik kreeg hem even de microfoon niet vast in de keer. Ik ga gewoon even kijken. NOS, Journaal 24. Politiek 4, Radio 1. Journaal 4. De grap is dus dat je hier haast niet uit weg kunt. Radio 1. Dus ik ga dit even starten. En dan hopen we... met mijn boekenpolis. NOS menu. De, Knop. Ja, nou, het is vandaag ook weer heel belangrijk. Hij heeft de dag daarna wel... Voetbal. Video's. Uh, uitzendingen. Mijn, ik pak uitzendingen. Uh, dit, waar ik naartoe... NOS journaal. Do. Twintig. Het, het, het, ja. het nieuws in 60 seconden. En als het om podiumplekken gaat... Waar het NOS journaal. Gaat, do. 20. Dan... De, net als de verkeerde uh, baan gaat. NOS journaal. Do. Bezig kijken wat er nu gebeurt. Do 20, zei hij. Video. Ja hoor, daar heb je hem. De vlag kan uit bij leerlingen die gehoord hebben dat ze zijn geslaagd. Dit is leuk. Maar zolang... NOS Journaal 13. De Uitzendingen. Knop. Er worden er in Rotterdam geen... NOS Menu. Knop. NOS Journaal. Video. Het het... NOS Journaal 13. Zet... Het nieuws in 60 seconden. Video. En? Verzorgingshuizen gaan dicht. NOS-journaal. Even kijken ooderen. hoe ik hieruit wegkom. NOS-menu. Uitzendingen. Want er is zoveel oh, er zijn zove Zo, nu ben ik weer wit. NOS-nieuws in 60 seconden. nos sportjournaal. Do. Het nieuws in het 60 seconden. Het nieuws in 60 seconden. In. In 60 seconden. Uitzendingen. Knop. is dome Almere spant een kort geding aan tegen de KNSB en NOC-NSF. Uitzendingen. Nee, knop. Knop. En weer terug. Dit ziet er leuk uit, die Het nieuws is NOS, NOS op 3, do, nieuwsuur, do, NOS Jeugdjournaal, VR 845. Vrijdag. Ik snap alleen niet precies wat hier staat. NOS Journaal, VR 14. Nens, als jij de app ook hebt, is het misschien goed om even te kijken, want... NOS Jeugdjournaal VR 845. Want ik snap niet precies wat ze met VR doen. Dan denk ik aan vrijdag, maar dat kan haast niet. Oh ja, dat kan dat wel. Ik denk dat het donderdag is, maar het is vrijdag natuurlijk. Dom, dom, dom. Vrijdag 845, dus dat was van vanochtend. En uh, dat journaal was natuurlijk van donderdag 20 uur. He, he. Ik word wakker. Um... Ja, dit uh, had ik zelf nog niet gezien, uh, maar het is wel heel leuk. Ineke, ik, denk dat, uh, ik hoop dat die vraag ook mee beantwoord is. Um, ik heb er nog niet op samen, maar ik heb er van de week ergens bij iemand anders er wel op gezet. En volgens mij waren dit allemaal video's. Dus uh, het journaal van de tv en inderdaad in het kort was het ook allemaal uh, video. Dat is inderdaad heel goed beantwoord, dankjewel. Oké, okay, ja, het is een, uh, nogmaals, ik vind het een leuke app. Oké, okay, um, dan gaan we zo zachtjes aan, denk ik, naar de valreep toe. Um, en dan ga ik maar even lekker beginnen. Ik heb expres uh, deze keer niet al te veel aandacht besteed aan de Worldwide Developers Conference... Dat hebben we vorig jaar wel gedaan. Misschien herinneren mensen zich dat nog wel. Want toen hadden ze in het begin ook dat mooie videootje over Ariadne. Ik vond eigenlijk... Um ja, hoe zal ik het zeggen? Het is niet zo interessant genoeg om daar nou heel veel aandacht aan te besteden. Er komt gewoon wat nieuwe hardware, er komt een nieuwe MacBook Air, er komt een nieuwe Mac Pro, er komt een nieuwe OS voor de Mac en natuurlijk iOS 7. Met uh, een aantal dingen waarvan ik uh, me afvraag of het voor ons allemaal nou echt zo interessant zou zijn. Een beetje doorborduren, heb ik meer het gevoel. Um, het enige wat wel wat stof deed opwaaien, ook op het forum, maar ook bij mijzelf, was um, het feit dat updates nu automatisch zouden gaan gebeuren. Daar ben ik niet zo blij mee, omdat um, je toch mijn gevoel wat vaker dan vroeger ziet dat een update niet altijd een verbetering is, zeker als het om toegankelijkheid gaat. Uh, ik heb wel begrepen dat je het automatisch back kunt uitzetten uh, als je niet op wifi zit. Maar ik hoop ook dat het mogelijk is om het helemaal uit te zetten. Want ik uh, wil het toch wel graag zelf in de hand houden. Dus ik wou het wat de WWDC betreft daar even bij laten. Ik weet niet of iemand nog aanvullingen heeft waarvan hij zegt... van, Nou Tom, dat vond ik wel heel interessant. Dus ik laat even de microfoon los. Oké, okay, niemand. Nou, dan gaan we echt naar de valreep. Uh, dan zou ik zeggen van mensen, brand los. Oh, ja, euh, ik ben bijna goed bezig om het even op mijn uh, iPhone uh, in te vullen, het uh, idee. Uh, ja, ik sta nu in een andere taak, dan werkt het ook. Sorry dat ik misschien, misschien klumpje opmerkingen maak, zo ben, euh, ben ik er ook niet mee thuis, zeker dus niet uh, met chatprogramma's. Nee, oké. Okay. Maar ik, ik begrijp even niet... Uh, wilde jij iets vragen of iets, uh, iets zeggen? Nou, uh, nee op dit ogenblik niet. Als ik geen vragen heb, zal ik het volgende keer bewaren. Ja, ik heb heel wat vragen te veel om uh, nu te beantwoorden. Ja, misschien dat nog eventjes gaan binnenkomen uh, in de uh, room. Dan zou ik wel even willen kijken of uh, hoe dat met de iPhone... of dat dan een beetje gaat werken. Ja, de komende weken ben ik nog wel misschien eventjes weg. Want dan ga ik uh, vrijdag tussen drie en vier heb ik zwemmen. Maar uh, het is kom tijd aan het eind van deze maand is de laatste zwemuurtje. Uh, en dan hebben we twee maanden Oké, okay, nou wat de, de, de, uh, de TC Conference app op de iPhone betreft, zijn daar nog wel wat kleine probleempjes. Hij blijft soms hangen en dan moeten Nens of ik moeten even de, de, de boel uh, clearen, zoals dat heet. Even zorgen dat uh, de dat anderen ook de microfoon weer kunnen pakken. Uh, maar verder is, uh, is het, uh, zeker als je op wifi zit, uh, goed te doen met de iPhone. Oké. Okay. Eenmaal andermaal, heeft er nog iemand iets leuks dat hij wil melden, dan heb je nu je kans. Ik geloof dat Mark iets probeerde te zeggen, want ik zag dat Mark is talking uh, staan. En ik hoorde heel in de verte een stem, maar veel te zacht. Probeer het nog eens. Nee, dat gaat niet. Mark, ik weet niet of je met een uh, pc werkt. Uh, ik vermoed van wel. Dan zou het iets met je microfoon kunnen zijn. Uh, ik weet niet of je gebruik maakt van andere uh, chatprogramma's zoals Skype, uh, want dan zou je dat probleem ook al hebben moeten tegenkomen. In ieder geval of je microfoon zit niet in het goede gaatje of hij staat te zacht en dan zou je in de instellingen op je pc iets moeten wijzigen. En verder komt er niks, Mark. Dat spijt me. Uh, ja, sorry dat ik heel even een vraag heb. Hoe uh, ga je in dat uh, iPhone, hoe ga je daarmee eigenlijk mee uh, chatten? Hoe ga ik mee aan de spraak? Oeh, ik kom het zelf terug. Sorry. En bedoel je veel dan uh, chatten uh, in deze room? Ja, hoe heet het inderdaad, chatten in uh, deze room bedoel ik dan? Uh, dan moet je het appje TC Conference downloaden en uh, dan moet je inderdaad wat instellingen maken om de room te kiezen, die weet ik niet uit mijn hoofd. Maar Nens, jij kunt vast vrij snel aangeven in welke podcast we dat hebben besproken. Dus ik laat even de microfoon voor Nens. Nee, ik heb het al gevonden, de app is al geïnstalleerd, alleen ik weet even nog niet in de zicht moet uh, spreken. Nou, als je bent ingelogd, dus ook in de goede uh, room zit, dan heb je het tabblad, het rechter tabblad, dat heet, uh, ja, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd, maar het is, dacht ik, het rechter tabblad chat. En dan zit er vrij onderaan, uh, ergens boven de thuisknop, uh, de, de talk key, die moet je dubbel tikken om te praten en dan ook weer dubbel tikken om... ...te stoppen met praten. En ondertussen moet je eigenlijk van je scherm afblijven... ...want als de focus van die knop weg is... ...dan vind je hem heel slecht terug... ...en dan blijft dus uh, de boel hangen... ...en dan lok je de, de, de room, zoals dat uh, heet. Oké, okay, mensen. Eenmaal, andermaal. Niemand meer iets voor vandaag... ...want dan gaan we afsluiten. Ja, ik heb nog wel... Uh, ...je zou iets zeggen over iOS 7... Nou, dat heb ik dus net heel even gedaan. Dat er wat mij betreft niet zo idioot veel nieuws is wat ons betreft. Behalve dan dat automatische update. Uh, verder denk ik dat er... Er zijn wel een, een paar kleine dingetjes te komen... wat uh, snelle mogelijkheden om snel instellingen te wijzigen. Uh, blijkbaar hebben ze geleerd van uh, het jailbreken... met de mogelijkheid om bijvoorbeeld snel... Bluetooth uit te zetten en meer van dat soort dingen. Er komt een snel instellingencentrum. Um, verder is er volgens mij niet echt groot nieuws. Nee joh, ik doelde op dat beta van die iOS dat je dat niet moet doen. Oh, dat? Ja, nou het is stilgebleven. Ja, nee, daar hadden mensen en ik het gisteren even over. Uh, ik zag een mail verschijnen in het voice-over met de mogelijkheid om... De beta-versie en wel de beta-1-versie. En dat is dus de eerste beta-versie, dus de oudste zou je kunnen zeggen, van iOS 7 op je telefoon te krijgen. Ja, ik raad dat eigenlijk iedereen af. Uh, ook al ben je heel nieuwsgierig naar iOS 7. Um, een beta-versie 1 is eigenlijk al een versie, sowieso een versie waar behoorlijk veel fouten in kunnen zitten en behoorlijk veel problemen. En je moet echt goed weten, dat werd ook wel gezegd hoor in het, uh, het bericht... ...je moet echt goed weten wat je doet als je dat uh, gaat installeren... ...want ja, je kan echt tegen grote problemen aanlopen. Dus uh, ben je een freak, dan zou ik zeggen doe. Zeker als je weet hoe je het ook weer terug moet zetten. Maar ben je gewoon een nieuwsgierige gebruiker, gewoon wachten tot in de herfst. En ik heb gehoord dat uh, de OS 7 dat hij voor de ziende mensen eh, doorzichtig wordt, net zoals eh, Windows 8 doorzichtige schermen. Ja, ik ben heel benieuwd of, dat, uh, of je ook iets dergelijks kan uitzetten, want het lijkt me niet echt praktisch als, uh, als je vergroting gebruikt. Maar goed, de, daar zie ik zelf te weinig voor, dus ik weet niet of dat zo is. Ja, we zullen, het allemaal, maar, uh, we zullen het allemaal wel gaan zien. Um, dat Apple er wel rekening mee houdt. Oké, okay, dit is vanuit mijn iPhone. Ik geloof dat we dus Ik ga hem weer op spreken spreker zetten. Ik geef de mic weer. Ja, het is inderdaad gelukt. Prima. En als je dus diezelfde knop uh, geselecteerd houdt, dan kun je ook uh, makkelijk stoppen met spreken. En nogmaals, het werkt uh, best lekker als je wifi hebt. Maar ik heb het ook wel eens geprobeerd via de iPhone te luisteren uh, onderweg. En dat uh, via 3G. En dat ging wel heel erg slecht. Oké okay, mensen. Ik geef jullie nog één kans. Heeft iemand nog iets leuks? Want dan gaan we stoppen voor de vrijdagmiddag. Oké. Okay, nou dan wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid. En dan rest, mij niets, iets, ni, i, nee, dan rest mij niets anders dan jullie een goed weekend te wensen. En hopelijk tot volgende week. Groeten.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 Move my